10 uur. Dit is Radio 1 met Wouter Kurpershoek. Het kabinet moet bezuinigen op de kosten van de overheid en niet de lasten verhogen. Dat zegt ondernemersvoorman Bernard Wientjes straks in Goedemorgen Nederland. Nu eerst het NOS-journaal met Dorald Megens.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 Correspondent Lucas Waagmeester. Zo blijft die stad in Quetta in dat deel van Pakistan... Ja, een gebied waar een soort burgeroorlogachtige stemming heerst. Het is een wespennest uh, waar het leger en inrichtingendiensten... vaak gewoon achter de feiten aanlopen en maar moeten reageren op wat er gebeurt. De Verenigde Staten hebben al het niet noodzakelijke personeel... van het consulaat in Lahore in Pakistan geëvacueerd. Amerika heeft specifieke informatie over een dreiging tegen het consulaat. De medewerkers zijn naar de hoofdstad Islamabad gebracht... Alleen mensen die echt niet weg kunnen, blijven in Lauer. Het telecomconcern America Mobile heeft een bot gedaan op KPN. Het bedrijf van miljardair Carlos Slim wil KPN overnemen voor 2,40 euro per aandeel. Een vijfde hoger dan de slotkoers van gisteren. Daarmee is KPN ruim 7 miljard euro waard. America Mobile heeft nu al bijna een derde van de aandelen van KPN in bezit. Door een overname versterkt Slim zijn positie in de Europese telecomsector. Hij heeft ook een belang van bijna 25% in het Oostenrijkse Telecom Austria. KPN gaat zo snel mogelijk in gesprek met het bestuur van America Mobile. Het scheepvaartbedrijf IAC Merwede uit Sliedrecht... heeft een order van ruim 1 miljard euro binnen van een Braziliaans bedrijf. IAC Merwede levert zes schepen voor de ontwikkeling van olievelden voor de kust van Brazilië. Het Braziliaanse bedrijf Petrobas neemt de schepen zogenoemde pijpenleggers af. De schepen worden gebouwd op de werven van IHC Merweden in Krimpen aan de IJssel en Kinderdijk. De orde is de grootste die het Nederlandse bedrijf ooit heeft binnengesleept. Ongeveer 4000 mensen hebben er de komende jaren werk aan. Reddingsbrigade Nederland en de Poolse ambassade gaan Poolse zwemmers voorlichten over de gevaren van zwemmen in open water. Dit jaar zijn al zeven Poolse zwemmers verdronken. De campagne moet Polen duidelijk maken waar ze veilig het water in kunnen, zegt de reddingsbrigade. Eigen omgeving bij een gemeente navragen waar je dan het beste kan gaan zwemmen. En dan liefst ook nog op een plek waar toezicht wordt gehouden. Dan kan je namelijk ook precies vragen waar je op die locatie het beste kan zwemmen. En dan is er ook altijd hulp in de buurt als er toch een ongeluk plaatsvindt. De informatie is in het Pools en wordt verspreid via onder meer Poolse kranten, werkgevers, uitzendbureaus, parochies en de sociale media. Het weer, geregeld zon en stapelwolken, op veel plaatsen blijft het droog. Maar vooral vanmiddag kan er ook een enkele bui vallen. Heel misschien met wat onweer. Het wordt 20 tot 22 graden. Ook in het weekend is het wisselvallig bij temperaturen van net boven de 20 graden. En er is nog verkeersinformatie bij de ANWB zit John Bakker. Met een op de A27 vanuit Gorkum naar Breda bij Werkendam. 2 kilometer, daar staan de vrachtwagens stil op de rechter rijstrook. Er wordt te weinig gemaaid onder water. Het ziet er daaruit als een jungle. Hoe erg is dat eigenlijk? Straks bij de Caro Blijf luisteren.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 Dit is Radio 1. KRO. Goedemorgen Nederland. Bouter Körpershoek. Het kabinet moet het voorzichtige herstel van de economie niet om zeep helpen. Er wordt te weinig gemaaid, onder water, en het ochtendumeur van Stefan Stassen. Het is bijna zes minuten over tien. Dit is het vervolg van KRO Goedemorgen Nederland. Net nu de economie voorzichtige tekenen van herstel vertoont... dreigt het kabinetsbeleid de groei in de kiem te smoren. Door lastenverzwaring, pensioenonzekerheid en wisselend beleid. En daarvoor waarschuwt werkgeversorganisatie VNO-NCW. Meneer Wintjes, goedemorgen. Goedemorgen. U bent de voorzitter van VNO-NCW, u zit in Den Haag. Ziet u Got. ook het licht aan het eind van de tunnel? Nou ja, als je vanmorgen de kanten weer leest over een grote orde voor IAC. Een Bouwer van bagafvaartuigen, marktleider in de wereld. Uh, je ziet de laatste dagen ook van andere bedrijven goede berichten binnenkomen. Grote investeringsopdrachten voor onze bouwers in Saudi-Arabië. Dan zijn het allemaal signalen die de goede kant op gaan. Je, ziet, je hoort in Italië dat ook daar de enige verbetering in Spanje, et cetera. Dus de, de sfeer in Europa, maar ook buiten Europa, gaat de goede kant op. Maar zijn het licht. Puntjes, of is er echt sprake van licht waar we wat aan hebben? Ik denk, als je even een onderscheid maakt tussen het bedrijfsleven, met name het industrieel bedrijfsleven, de topsectoren bedrijfsleven, dat exporteert en de rest van het bedrijfsleven is er een groot verschil. Internationaal hoor ik van mijn leden. Uit, uit, uiteraard heb je ook daar uitzondering. Maar het grootste aantal van, van mijn leden die dat exporteert... ziet toch een verbetering. Ziet de, de binnenkomst groeien. Ziet de, de, de aanvragen groeien. Dus de export gaat echt de goede kant op. Duitsland is natuurlijk voor ons enorm belangrijk. Onze grootste handelspartner gaat ook de goede kant op. Maar ook onze export buiten Europa, buiten de eurozone, stijgt duidelijk. Maar ja, dat is... is een heldere vraag. Bent u eerder sinds het begin van de crisis zo optimistisch... Geweest, of gaat dat te nou, ver? Ja, er zijn twee momenten geweest. Hè. Na 2008, 2009 en waar we in 2010... Dat is ook de, de tweede missies. dip, hè? Okay, op een gegeven ja, moment. Ja, precies. Eigenlijk toen in 2012 hebben we weer een krimp gehad. Sinds begin 2012 is dit toch de eerste keer dat er signalen zijn... die in ieder geval voor het exporterend bedrijfsleven er goed uitzien. Dus ik ben, ja, een antwoord op uw vraag is eigenlijk... sinds het begin van de tweede dip, ja. Dan uh, kijken we naar de actualiteit en dan word je ook weer een beetje minder blij van die inflatie. 3,1 ja. procent, hoe erg is dat? Ja. Nou, wat ik net zei is dus de export. Voor de export is het natuurlijk ongelooflijk belangrijk dat we onze technologie verder ontwikkelen. Dat we onze loonkosten onder controle hebben. Maar de binnenlandse markt is natuurlijk een drama. En met name de bouw, alles wat te maken heeft met detailhandel is natuurlijk... Absoluut een drama. Meestal zie je wel gelukkig in Nederland, dat wanneer de export aantrekt, dat dan met enige vertraging ook de binnenlandse bestedingen trekken. En nu uw vraag inflatie. Kijk, als je er doorheen kijkt, dan zie je dat de belangrijkste oorzaak van de stijging van de inflatie is de huurverhoging. En u weet, dit kabinet heeft, ook door ons gesteund, gezegd... jongens, we moeten toch het scheef aanpakken aangepakken. We moeten voor die mensen die eigenlijk te goedkoop wonen... moeten we de huren gaan verhogen. In de hoop ook dat ze daar naar een andere woning gaan zoeken. Goed voor de woningmarkt, et cetera. Die mensen betalen het grootste deel natuurlijk... tussen aanhalingstekens van de inflatie. Als je een eigen huis hebt, merk je niets van die huurverhoging. Uh, als je niet scheef woont, merk je ook niks van. Dus... Weliswaar is het inflatiecijfer is, is zorgelijk, hè. boven de 3% is gewoon echt zorgelijk. Maar het concentreert zich gelukkig op een groep waarvan we allemaal vinden, ook werkgevers, het zou goed zijn dat deze mensen ook weer eens kijken naar een andere woning. Niet iedereen verliest koopkracht uh, als gevolg van deze inflatiestijging, uh, zegt nee. u? Nou, het is altijd het bijzonder, hè. als je dus een inflatiecijfer bestaat natuurlijk uit tientallen elementen. Als je toevallig de pech hebt dat je in alle elementen zit... Ja, dan, dan maak je het vol mee. En dit geldt nu met name natuurlijk voor, voor de woningen, voor de huurwoningen. Maar als je daar niet in zit, dan heb je veel minder last van inflatie. Verwacht u dat de vakbonden desondanks... toch deze inflatiestijging gaan gebruiken voor een looneis? En voor het eerst wellicht in jaren een substantiële looneis. En wat zegt u dan? Tot nu toe is het overleg tussen vakbonden en werkgevers... en dat is met name decentraal. Hè? Kijk, landelijk hebben we eigenlijk de laatste jaren... geen afspraak meer gemaakt. Kijk, de bonden komen wel met centrale looneisen. Maar we maken daar geen... ook in het sociaal akkoord is geen afspraak gemaakt... over nee. loonontwikkeling. Dat gaat echt puur decentraal. Ik vind in alle eerlijkheid dat de overleg tussen werknemers en werkgevers decentraal goed loopt. Er komen, er komen salarisstijgingen uit die passen bij de bedrijfstak. Natuurlijk is het zo, zo'n bericht over de, over de inflatie is, maakt natuurlijk de onderhandelingen niet makkelijker. Maar tot nu toe vind ik dat dus werkgevers en werknemersorganisaties zich heel verantwoordelijk gedragen hebben in de onderhandelingen. Nou, u trekt zelfs een beetje samen op als het gaat om de strijd tegen die 6 miljard extra bezuinigingen. Nou, daar zit wel een verschil in. Kijk, wij zeggen. Nou ja, u, vindt, u bent beiden niet voor die bezuinigingen. Laten we dat voorop stellen. Nee, ik heb gezegd ik heb niks tegen bezuinigingen, maar het mag niet vertaald worden in lastenverhoging. Nou ja, dat vindt de vakbond ook. Ja, maar de vakbond zegt, nog gaat verder. Die zegt, überhaupt geen De vakbond heeft veel minder problemen met het oplopen van de, van de staatsschuld... en het oplopen van het tekort dan wij. Wij zeggen natuurlijk altijd als ondernemersorganisatie... we betalen in Nederland een lage rente. Dat is heel goed voor het land en ook goed voor het bedrijfsleven. Dat hangt samen met onze financiële positie. We moeten wel heel voorzichtig zijn... dat we niet onze sterke financiële positie, AAA... dat we die niet gaan verliezen. Maar dat gezegd hebbende zeggen we... in een economie die de eerste verschijnselen van Verbetering vertoont, moet je absoluut geen lasten gaan verhogen. En daar zijn vakbonden en, en, en ik het wel over eens. Maar is er 6 miljard te halen zonder de lasten te verhogen? Dan heeft u het al eerder over, de, over het uh, tafelzilver gehad. Hè. Een aantal uh, banken die in de handen zijn van de overheid weer gewoon verkopen. Maar is dat dan het enige idee dat u kunt verzinnen om die 6 miljard. Uh, nee, nee, nee, ik ben heel duidelijk, ik, dat tafelzilver verkopen was. Een voorstel, het blijft een voorstel voor ons om te zorgen dat als toch het tekort boven de 3% komt. Dat dat meer tekort niet leidt tot een hogere staatsschuld. We hebben twee afspraken met Europa. Afspraak 3% uiteindelijk op lange termijn 0%. En een afspraak naar 60% van ons nationale inkomen naar de staatsschuld te gaan. Die is op dit moment boven de 70%. We concentreren ons op dit moment heel erg op het, op het tekort, de 3%-norm. Maar boven de markt hangt ook het andere tekort. We moeten dus terug naar 60%. En daar is natuurlijk bij uitstek de verkoop van die bedrijven die in de crisis gekocht zijn, noodgedwongen door de overheid. Dat zijn met name de banken en de verzekeringsmaatschappijen is natuurlijk een goede oplossing. In april heeft u uh, met de sociale partners om, het, uh, om de tafel gezeten... en het kabinet, er is een sociaal ja. akkoord afgesproken. Ja. De bezuinigingen werden uitgesteld, dat was april 2014. Nou, die bezuinigingen liggen nu weer op tafel. Hoe naïef bent u met z'n allen geweest toen daar? We waren absoluut niet naïef, althans ik zeker niet. We hebben natuurlijk het volgende gedaan toen. We hebben gezegd, het pakket zoals dat toen lag, 4,3 miljard. Dat moet van tafel zijn, want anders kunnen we niet onderhandelen. Als werkgevers en werknemers en de, en de, de overheid. En met name de vakbonden vonden dat onverdraaglijk. Er zat ook een zorgelement in. En op dat moment liepen al de eerste gesprekken over een zorgakkoord. Dus toen heeft het kabinet gezegd, wij zullen dat pakket terugtrekken. Maar ze hebben nooit gezegd, en dat zal ik ook nooit beweren, dat daarmee de bezuinigingen teruggetrokken zijn. Tegelijkertijd is er gezegd: laten we nou wachten tot het laatste moment. En dat laatste moment is, als ik het goed begrepen heb, komt volgende week het CPB of de week erop ergens met nieuwe cijfers. Dat is het laatste moment. Dan weten we waar we aan toe zijn. En dan besluiten we opnieuw over bezuinigingen. Nou, Daartussendoor... het, ver het vervelende is, denk ik wel, dat in april uh, er sprake was van uh, het poldermodel is terug, alle neuzen dezelfde kant uh, op. En twee, drie maanden later ja, is ieder toch weer voor de eigen buur aan het breken. Het kabinet, werkgevers en vakbonden. Laat ik het heel duidelijk zeggen. Het poldermodel heeft gefunctioneerd... Het sociale akkoord is een akkoord. En wij zullen het niet verbreken. En ik heb ook de laatste dagen, tot mijn toch al positieve vreugde, gehoord dat ook de vakbonden zeggen: we gaan, al, we gaan hard vechten om die nullijn van tafel te krijgen. Maar het is geen doorbraak, het is geen, uh, laat ik zeggen, afbraak, beter gezegd. Van het akkoord wat we in april afgesloten hebben. Dat akkoord nou ja, staat. Een belangrijk punt was in dat akkoord dat de bezuinigingen op de lange termijn werden geschoven. En daar is binnen no time geen sprake meer van. Dan begrijp ik wel dat iedereen vervolgens zijn eigen standpunten weer moet innemen. Nee, maar even even de, heel duidelijk. Hè. Er is niet afgesproken dat de, de bezuinigingen op lange termijn zouden gesteld worden. Als u lang, ja, wel als u zegt, lange termijn is vier, vier maanden. Er is dus afgesproken dat op basis van de laatste cijfers van de economische groei... en toen was er ook al enig signaal, wat jammer genoeg een maand later toch bleek tegen te vallen. Enig signaal van verbetering. We hebben gezegd, zo lang mogelijk wachten... Dan bepaal ik, maar het is nooit een afspraak gemaakt. Nog door het kabinet, nog door de vakbond, nog door mij, dat de bezuinigingen van tafel zijn. Waar we wel gezegd hebben, de inhoud, dus de, de, de samenstelling van de bezuinigingen van de toenmalige 4,3 miljard, daar gaat opnieuw over gepraat worden. En Tot... toen is het kabinet met zijn 6 miljard gekomen, en dat is natuurlijk een hele bijzondere uh, situatie. Dat heeft niks meer met de 3 miljard te maken, dat is een deal met Europa. Euh, sorry, Met de 3% te maken, dus een deal met Europa. En ja, nu wordt er uitvoerig gepraat over de invulling van die 6 miljard. Tot slot een persoonlijke vraag, meneer Wintjes. U bent nu acht jaar voorzitter van VNO en CW. U bent ouder dan 65. Wanneer... Veel ouder. Ja, 70. <laughs> uh, is <er> <laughs> Zo is het. Uh, wanneer is het, uh, is het klaar? Het is heel simpel. Een voorzitter van VNO en CW wordt gekozen voor een periode van drie jaar. Uh, dit is mijn derde periode en die loopt af op 30 mei volgend jaar. Dan is mijn periode voorbij. Ik ga een fles wijn inzetten. En ik, zeg, <laughs> ik, zeg, ik zeg u niet waarop, maar <laughs> <Okay>. <laughs> misschien vermoedt u het. Voorzitter van de werkgeversorganisatie VNO-NCW was dat, Bernard Wietje. Dank, dank u wel. Heel graag gedaan. Ja, ja, ja, sommigen, ik kan van sommigen hun moeder zijn. Ja, ja. ik ben 41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 De vluchtkerk in Amsterdam, waar meer dan 100 illegale onderdak vonden... is inmiddels verlaten. Er was geld en een hele hoop vrijwilligers. Maar toch was er ook honger in de vluchtkerk. Wat ging er mis? Sander Bartling ging op zoek. More than three weeks now. No heat, no water, no electricity. Dit is natuurlijk ook een abnormale situatie. Sommige mensen noemen het een dierentuin. Anderen noemen het een gevangenis. Het is niet een prettige plek. But there is money, there is geld. Waarom gebeurt er dan niets? I don't know.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 Maar hoe komt het dan? Er is toch wel geld? Ja, uh, die eten die komt dan s'avonds naar beneden, wat ze nodig hebben. En voor de rest houdt het top. Want het ligt op de voorraadzolder, er mag niemand aankomen? Nee. Eentje hebt dan de sleutel en voor de rest wordt het op slot gezet. En waarom is dat? Nou, dan moet hij niet bij mij wezen. <middels>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 Dan duikt het toch eens niet in die nieuwe organisatie van die vrijwilligers of van die mensen zelf. Ja, het is een beetje flauw, maar goed. Ik ga niet over die dagelijkse uitgaven en het, het eten. Ja, uh, ik kan daar moeilijk ook iets over zeggen. Daar moet je bij de bij de, bij de, bij de Een reportage van Sander Bartling. Zometeen, het is een jungle onder de Nederlandse waterspiegel. Maar nu eerst het ochtendhumeur van Stefan Stassen. Ik wist het natuurlijk wel, maar toen ik onlangs het persbericht las... dat radiopresentator en samensteller Peter van Brugge... op 1 september met pensioen gaat, toen dacht ik dat moet worden teruggedraaid. Dat is één grote vergissing. Zonder twijfel een van de beste radiomakers van de afgelopen 35 jaar. De man die de radio meermalen heeft gered van de middelmaat. En terwijl de voorspelbaarheid bij de publieke omroep steeds groter wordt... omdat uit onderzoek is gebleken dat de luisteraar niet verrast wil worden... In dat steeds grijzer wordende radiolandschap... was ik altijd zo blij dat hij er was om het verschil te maken. Bij hem is de verbeelding altijd aan de macht. Onvergelijkbaar mooie programma's heeft hij gemaakt... als Route de Soleil, Station De Zwarte Roos... De Breakfast Club, Radio City, Hotel De Horizon... en zijn meesterwerk Het Weeshuis van de Hits... waar een kind Morrison de hoofdrol speelde. En dat hij met de mooiste, gelaagde stemmen van Nederland... met pensioen gaat, dat is een vergissing. En dan het beschamende... Hij heeft nog nooit een prijs gehad. Nou ga ik op vakantie, maar als ik terugkom... wil ik dat hij voor 1 september geredderd is. En niet zo'n beetje ook. En ik wil dat hij met terugwerkende kracht... alle radioprijzen krijgt die er zijn. Inclusief aanmoedigingsprijzen voor jonge programmamakers. Maar dus ook de radioring, de zilveren reismicrofoons... diverse awards, omroepman of omroepvrouw van het jaar... maakt mij niet uit. Daarnaast moet er een plein, een rotonde, een steeg, een dreef... een vaart en een kanaal naar hem vernoemd worden. Of geef hem in godsnaam de hele ring om Hilversum... En zoals Drenthe Bartje kreeg, moet op de kei in Hilversum... als het liefertje van Amsterdam een bronzen beeld van Morrison prijken. En verder dacht ik aan een permanente vleugel in beeld en geluid... en laat het muziekpaviljoen het weeshuis van de hits worden. We hebben nog tot zondag 1 september om een onvergetelijke vergissing goed te maken. En daarna kan hij alle prijzen en lof gewoon naar zich neerleggen... en doorgaan met dat te doen waar hij briljant in is. Ons laten balanceren op de rand van romantiek en realiteit... In woord, beeld en geluid. En dat zei Stefan Stassen maandag, het ochtendtumeur van Hans Beum. met Cleopatra. Onderwater woekert het. Hengelaars halen alleen nog maar waterplanten naar boven. En schepen lopen erin vast. De wildgroei aan waterplanten loopt de spuigaten uit. Marco Kraal, goedemorgen. Goedemorgen. U bent ecoloog en voorzitter van de stichting waterrecreatie IJsselmeer en Randmeren. En daar is het dus een jungle onder water. Uh, ja. ja, vooral op de zuidelijke Randmeren is het, is het echt aan het doorslaan. En, en begrijpen goed waterplanten zijn heel belangrijk voor een goed functionerend uh, ecosysteem. Maar als het echt gaat woekelen zoals het nu gaat doen, is het A voor het systeem zelf slecht. En B is het voor de, voor de recreatie wordt het echt op dit moment heel vervelend. Hoe, hoe komt dat? Nou, het heeft een aantal redenen. Uh, ons water is heel erg schoon aan het worden. Dat is dankzij een heel goed waterbeheer. Alleen het probleem is in heel veel wateren... is de waterbodem nog heel erg opgeladen met voedingsstoffen. En tegelijkertijd, uh, wat er op de is spelt, daar wordt nog steeds op advies van Rijkswaterstaat... de bodemwoedende vis weggevangen. En die vis die in het water zit, die voelt de kiemende plantjes uh, op. En op het moment dat je die vis wegvangt ja dan kunnen die planten kiemen en die gaan dan enorm snel uh, groeien en op dit moment zijn er gewoon in de zeker in het Veluwe en in de het Eemmeer en het uh, Groenmeer zit gewoon veel te weinig vis uh, die uh, zeg maar in staat zijn om op, op een natuurlijke wijze die waterplanten in in toom te houden. Ja, en dan uh, laten de gevolgen zich raden. Ja, wat zijn dan heel concreet die gevolgen? Wat merken uh, nou, pleziervaartuigen daarvan, of ik als zwemmer? Nou, ik zou zeggen, ga een keer mee varen. Je kunt in feite alleen nog in de vaargel, uh, kun je, kun je varen. En de rest van het systeem is volledig dichtgegroeid met fonteinkruid. En daar kun je niet en, doorheen. Uh, daar kan je eigenlijk niet doorheen. Nee, er vond er Ik las toevallig een paar dagen geleden in de Gooi-Neemlander een, een verhaal van. drie jongens die bijna verdronken waren. die in paniek waren te geraakt. uit een boot waren gesprongen en ten nauwelijks nood gered werden door de Dus Waar, ja, door waarom, waarom waren ze in werden... paniek geraakt? Nou ja, als jij, als jij overboord uh, gaat. en je komt zwemmend in die waterplanten terecht. Dan is dat geen prettige ervaring, zeker als je 13, 40 jaar oud bent. Nee. Dus er moet gewoon gemaaid worden. Dat is, dat is uh, de eerste, zeg maar, uh, in ieder geval, het is symptoombestrijding. Dat maar... kan wel, dat kan. Uh, met ja, een, uh... dat kan zeker. Dat is wel een kwestie van, van betalen. En, uh, maar hoe kennies, werkt dat precies, dat, dat, dat gasmaaien onder water? Nou, je zou, je zou. Er zijn, er zijn gewoon maaiboten die op een hele handige wijze die, die waterplanten op een, uh, ook voor de natuur acceptabele manier maaien. En uh, je zou ook kunnen besluiten om broesvissers die uh, met net een, een kleine aanpassing die waterplanten weg kunnen halen. Nogmaals, het blijft, het blijft een symptomenstrijding. Uh, je zal ook wat moeten doen aan die visserij en daar pleiten wij al jaren voor. Dat die visserij op een, op een duurzame manier wordt uitgeoefend. En niet zoals nu gericht is op het, uh, het beheren van de stand om meer waterplanten te krijgen. Waarom is Rijkswaterstaat zo onwillig? Dat gaat alleen maar om dat ze de, water, de visstand willen beheren? Ik of is het, het gewoon geldgebrek? Ik denk voor een deel ook bezuiniging. En voor een deel is het ook... Ja, men is natuurlijk heel blij dat het water vroeger waren blauwalgen En nu zijn het, zijn het waterplanten die voekeren En ik denk dat men heel blij is met het feit dat die blauwalgen die we ook niet wilden weg zijn. Ja, nu, nu slaat het door naar de andere kant. En dat willen we ook weer niet. En ja, nu is het het zoeken naar een goed compromis... Uh, tussen zeg maar uh, helder water, uh, een gezonde visstand... en waterplanten die zodanig zijn dat ze de recreatie niet in de weg zitten. Ik zie een fijne uh, vrijwilligersdag uh, voor me. Allemaal mensen met boten die het water induiken met een heggeschaar en aan de gang gaan. Was het, was het maar zo makkelijk. Maar het is wel, kijk, het is wel de, een van de belangrijkste regionale eh, economische sectoren. En Nederland is een recreatieland. En daar moet je zuinig mee zijn. Daar moet je trots op Daar moet je alles aan doen om dat geen strobek in de weg te leggen. En nog belangrijker is, is dat je, wat, wat je ziet, is dat die waterplantenbegroeiing nu wordt gekoppeld door een aantal beheerders. die zeggen van ja, maar dit wil de kaderrichtlijn water. Het gevolg is dat de burgers die kader is van water beginnen uit te kotsen. En dat, dat moet je absoluut niet hebben. Want het Europese waterbeleid is juist heel goed geweest. Problemen op het water, meneer Kraal. Ik moet het ja, hierbij absoluut. laten, het is niet anders. Meneer Kraal, Marco Kraal was dat, ecoloog en voorzitter van de Stichting Waterrecreatie. Tot zover KRO. Goedemorgen in Nederland. Meer informatie over dit programma kunt u vinden op onze website www.kro.nl. Zometeen hier, zoals gewoonlijk, Radio 1, Lijn 1, de NTR, Jeroen Wilaert. Wouter, lijn 1 is het land ingetrokken, zoals uh, altijd. We waren in Boksel die, de, deze week, maar nu zijn we in Leemleveld. We zijn uh, daar midden in het Sukkerbietenfeest. De feest en cultuur van Nederland, dat is het onderwerp in lijn 1 van de NTR. Wouter, Dit is Radio 1. Nu eerst het NOS-journaal met Dorald Megens. Beleggers reageren uitgelaten op het overnamebod... van het Mexicaanse telecombedrijf America Mobile op KPN. Het aandeel KPN staat 17 hoger. KPN heeft laten weten dat het bod van miljardair Carlos Slim wordt bestudeerd. Vanmorgen werd bekend dat Slim KPN wil overnemen voor 2,40 euro per aandeel.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 IAC Merwede levert zes schepen voor de ontwikkeling van olievelden... voor de kust van Brazilië. De orde is de grootste die het Nederlandse bedrijf ooit heeft binnengesleept. Zo'n 4000 mensen hebben er de komende jaren werk aan. En dat zijn de hoofdpunten. En er is verkeersinformatie. Bij de AWB zit John Bakker. Met een flinke file op de A27 vanuit Utrecht naar Breda... tussen Noorderloos en Werkendam, 6 kilometer. Er ligt olie op de weg. De rechte rijstrook is daar afgesloten... Het verkeer richting Breda kan vanaf knooppunt bij te omrijden... via Den Bosch en Waalwijk over de A2 en de A59. En hier op Radio 1 gaan we verder vanuit Lemenerveld. Dit is Radio 1. NTR. Lijn 1. Hier is Jeroen Willaard. Goedemorgen, de krant van vanochtend had een uitgebreide uh, bijlage... een uitgebreide bijlage over het Lowlands Festival in Biddinghuizen. Dan hebben we het over de heel populaire popcultuur... waar heel veel jongeren weer naartoe gaan om muziek te beluisteren... maar ook uh, literaire bijeenkomsten te genieten. Dat is uh, van uh, dat hele populaire um, alternatieve... In ieder geval een zeer gekende culturele aanbod. Maar er is veel meer aan de hand. In zuid vlaanderen ken ik het. Op dit moment zijn, is daar de cultuur van de grote feestmarkten. Maar hier in Lemelerveld, daar is het iets anders. We hebben hier het suikerbietenfeest. En dat wordt afgesloten heel traditioneel met het suikerbiet en het buikschuiven. U kunt er, nog heel, heel, kunt er nog het hele weekend naartoe. Vandaag uh, begint het hier met, beach, met beachvolleybal. En wij zijn uh, benieuwd of u nou ook uh, eens een keer niet kiest voor Lowlands, maar graag naar Lemelenveld komt. Of dat u ook in de, de buurt uh, uw eigen dorpscultuur kent. Of uw eigen regionale cultuur. Of dat u het maar allemaal maar platte hap vindt. Of desondanks heel graag komt kijken naar sukebietwerpen en buikschuiven. 0800 0800 1121, dat is het nummer waarop u kunt reageren. U kunt ook tweeten naar uh, hashtag lijn1 en mailen naar lijn1 Apenstaatje half twee begint hier namelijk het Shanty Festival. Een van de geliefde onderdelen van het Zuke Ik heb een paar zangers aan tafel. Theo Ogink en Benny Bos. Theo, wat was, wat, welk liedje was dit? Dit was de, de Vissers van San Juan, van de, Frank Imbrella. Die hebben dat in het verleden gezongen. Ja, ja. En uh, wij zingen dat. De natuurlijk. Vissers van San Juan, die, die hier ja. heel vaak aan qua aanlegden, hè, bij het kanaal. Ja. O, ongetwijfeld. <laughs> <laughs> Benny Boos, zanger en penningmeester. Uh, populaire cultuur, liedjes voor de hele wereld. Nou, dat wel ook. Uh, we zingen uh, van allerlei talen, ook Engels en Duits. En we gaan ook, het uh, Duits is hoofdzakelijk ontstaan... dat wij ook naar Duitsland gaan, uh, eenmaal in het jaar... Naar Potsdam. Daar is een drie dagen... Uh, die Hollandse viertel is daar. En, uh, daar hebben we verschrikkelijk veel uh, feest altijd. Holland, de Hollandse wijk, hè, in ja, Potsdam? Ja. ja. Dat is, dat is, dat is ook, uh, maar dan over de grens, ook een heel populair volksfeest. Dat is toch, dat, <coughs> Sorry. Daar komen 30.000 tot 40.000 mensen op af, dus in twee dagen tijd... En dat is uh, heel plezierig om daarvoor te zingen. Marcel Rijmink, uh, van de organisatie van het Zuke hoeveel mensen komen hier in die vier dagen? Nou, over de vier dagen heen... Uh, vijf dagen zelfs. Vijf dagen en ik denk uh, een man of uh, twaalf, half duizend, Alles met elkaar. Mm -hmm. En wat voor dorp is Lemelenveld? Ah, Lemelenveld is echt een arbeidersdorp. Uh, als je er niet geboren en getogen bent... heb je er op dit moment niet zoveel uh, te zoeken... We hebben niet zo heel veel voorzieningen als het gaat om winkelcentra en om uh, voortgezet onderwijs. Maar de mensen die hier wonen, die uh, vinden het erg leuk om hier te wonen. Er is hier een uh, goede gemeenschapszin. Dus uh, het is een prettig dorp om, uh, om in te leven, te wonen en te werken. Kees Benaar, ook aan tafel. De dominee die uh, hier zondag in de grote witte partytent waar we vlak voor zitten... Uh, ook de, de dienst uh, zal uh, leiden. Uh, wat is de bezieling hier? Van um, Eerst Lemelenveld. Lemelenveld, het is een, een gemeenschap waar mensen erg op elkaar betrokken zijn. En um, ook een beetje de, de houding van nou doe maar gewoon, doe al gek genoeg. En dat geeft een hele prettige combinatie van samenleven, eh, niet al te veel drukker op en elkaar de ruimte geven. En dat zie je in de manieren van dagelijk samenleven, dat zie je ook in de manieren van kerk zijn, betrokkenheid op elkaar en elkaar niet al te veel vliegen afvangen, kijken waar je kunt samenwerken. Prima. Een jong dorp, hè, relatief. Jong dorp, ja. ja. Niet, ook niet met een geloofstraditie die, die vanaf de 80-jarige oorlog. met nee, allemaal schisma's nee, en dergelijke. Nee, in nee. jaren 160 is, uh, is Leemeneveld en ontstaan. eigenlijk vanuit de oude ja, impoldering van de moerassen die hier waren. Uh, twee kanalen die elkaar op een gegeven moment tegenkomen. En op dat kruispunt is een dorp ontstaan. een sukkerbietenfabriek neergezet. En ja, daar is wat, wat aangekookt aan bewoning. Uh, mensen uit, uh, uit de omgeving, maar ook uh, arbeiders uit Duitsland, uit Zeeland. Uh, allerlei tradities, kerkelijk ook, katholiek, protestant. En dat moet het met elkaar zien te rooien. En dat gaat heel goed. Dat uh, is het mengsel wat u noemt, wat moet leiden tot de opperste tolerantie. Nou, to respect. Respect voor elkaar. Elkaar de ruimte geven. Um, en kijken waar de herkenningspunten zijn. Ja, maar niet de benepenheid van uh, wat je noemt de Bijbelring... Nee, nee, hier niet. Nee. Niet, nee. Dat, niet dat hele sombere? Nee. nee, nee vooral niet op het Zuckebietenfeest? Nee, absoluut niet. Wat voor nee. goddeloze dingen gebeuren hier allemaal in vijf dagen? Ik weet niet of hier veel goddeloze ah. dingen... Er wordt gefeest en feesten hoort bij het leven. En God hoort bij het leven, dus prima. God staat er toe. Hij, hij is blij met het Zuckebietenfeest. God houdt ervan als mensen leven. Als mensen genieten van het leven... Dat mogen we graag horen in lijn 1. Uh, werpen. vrouwensjouwen, doen we dat hier ook? Marcel Reining? Nou, het, het vrouwensjouwen zie je niet uh, aan de orde. Maar we hebben wel een aantal ludieke activiteiten... die het uh, feest hier toch ook een uh, eigen karakter geven. Bijvoorbeeld het zoekenbied uh, werpen en het, uh, het buikschuiven... Uh, wat uh, inmiddels ook al in de regio een traditie begint te worden. Op zondagmiddag aan, tegen het einde van het feest... dan uh, gaan de shirtjes uit van de mannen. Er worden een paar lange tafels aan elkaar geknoopt en er wordt gekeken wie het verste met de buik over de tafel de tent in kan komen. En waar schuiven ze dan overheen? Want Ik mag toch hopen... Ja, we zitten ja, aan zo'n tafel. Dit soort tafel dus. blank, blank hout. Het glimt. Maar eh, nou ja, ik heb ook wel een buik. Maar even kijken of ik, of, of ik verschuif. Nee. Dus er moet, er, Dat wordt glad gemaakt. Er wordt een, een parcours van een meter of 15, 20 gebouwd. Spontaan allemaal. Want op het moment dat je het gaat organiseren is het niet leuk meer. Uh, en meestal ontstaat het en uh, gebeurt het. En uh, er staan mensen uh, naast om ervoor te zorgen dat je er niet afvalt. En de kunst is toch om zo ver mogelijk te komen. Maar is het dus uh, over bier heen glijden? Nee, gewoon over een tafel die ietsjes nat is. Kees Benadie zit er te glimmen. Te glimmen. Het is de, de, de dominee weet wel dat het bier is. Hè? Wat erover, wat er overheen, uh... Een laagje bier schuift wel een stuk beter in. Ja. Ja. Heeft ja. de dominee het zelf wel eens geprobeerd? Nee, ik heb er niet aan mee nee. Nee. nee. Als dominee hou je wat dat betreft wel enige distantie. Ja, maar het is ook vooral iets van de jongeren. Ja. 16 tot, uh, tot 25, ja, prima. Dat heeft ook te maken met uh, ja, jezelf laten zien. Hè? Uh, tuurlijk, tuurlijk. Je atletische gestalte, Die ben ik onmiddels een beetje niet kwijt. Niet zo'n ja. buik als ja. ik. <laughs> maar uh, stoer doen, hè? Dat, dat hoort ja. erbij. Ja, ja. Dat ja. is, dat is iets, ook iets van de jeugd. Ja, maar dat is ook iets van, van zo'n week. Het is een jaar lang hard werken en dan in zo'n week kun je even lekker los met elkaar. En even laten zien wat je in huis hebt. Heerlijk. Marcel Reinick? Plezier maken, daar gaat het om. Het Plezier maken met elkaar, met je vrienden, met je buren, met je familie. De mensen die komen vaak niet alleen naar de feest, die spreken met elkaar af. Dat, het, dat ze elkaar hier weer ontmoeten. En, uh, wij moeten zorgen dat de boel klaar is, dat er een drankje is, dat er muziekje is. Maar de essentie is het uh, elkaar ontmoeten. Het leuk hebben uh, uh, met elkaar, uh, met respect erbij zoals uh, de dominee al zei. En uh, nou, gewoon uh, genieten van de gewone dingen van het leven. 12.000 man, daar is het dus goed voor. Nou, sommigen komen wel twee keer, maar, uh, ja. of vaker. maar ik denk uh, dat we in die aantallen zitten. Ja. Jullie hebben ook concurrentie. Want ik zei al, het uh, uh, is in het hele land dat ze dit soort verschijnselen zich voordoen. Ja, in, uh, in deze regio, en uh, zeker hier uh, rondom Zalland, vecht denk ik iets minder. Maar uh, heeft, ieder dorp heeft zijn eigen uh, feest. En uh, bijvoorbeeld het komende weekend in een straal van 25 kilometer... Uh, zijn er vier dorpen die hun eigen dorpfeest hebben. Maar die ook uh, op hun eigen manier de klantisie hebben. En bijvoorbeeld allemaal op zondag gewoon een ontzettend drukke dag hebben. Want de mensen willen uh, op zo'n dag gewoon gezellig leuke dingen doen. drankje drinken en uh, plezier maken met uh, de vrienden en bekenden. Kunnen de Shanty-zangers shanty -zangers, wat dat betreft uh, overal terecht, uh, Theo? Of is het exclusief dat jullie hier alleen maar op het Zuckerbietenfeest uh, staan, staan te zien? Nee, wij zijn er erg trots op dat we ieder jaar ongeveer zo tussen de 45 en de 50 optredens hebben, het hele jaar door. Daarna repeteren we één keer in de week, dus we zijn altijd met elkaar ongeveer 100 keer per dag, per jaar op pad. Ja. En maar komen jullie ook, dat... Benny, bijvoorbeeld op de, op de andere feesten die hier genoemd zijn door Marcel? Nou, zeker wel, maar op het moment niet zoveel in de buurt, want we willen toch niet zoveel optredens achter elkaar hebben, want we moeten toch een beetje verdeeld zijn, hè? ja. Ja, zijn jullie wat dat betreft ook uh, gesteld op uh, exclusiviteit? Wil je de Shanties per se alleen hier hebben, Marcel? Nee hoor, ze moeten vooral op gaan treden waar ze uh, op kunnen treden... en uh, mensen uh, verblijden. En, uh, wij hoeven uh, geen exclusiviteiten uh, als het gaat om het uh, Shanty Festival. Irene Stengs is aan de telefoon. Onderzoeker etnologie bij het Instituut, uh, Waar ze dus heel veel weten van uh, die volkscultuur. Uh, goedemorgen, Irene. Goedemorgen. Uh, op vakantie, maar toch bereid ja. om in lijn 1 op te treden. Wat aardig van je. Uh, ja, de, de, uh, lekker uitgerust al een beetje. Dus uh, ik dacht vooruit met de Geit. En waar zit de Geit? Op de vakantie. Geit zit op de Veluwe. Op de Veluwe? En uh, daar uh, zijn ook uh, heel veel uh, feesten, dorpsfeesten. Uh, waar ben je in de buurt? Otterlo daar, Lunteren? Uh, ja, ja, dat, dat is niet zo... Uh, in de buurt van Kootwijk, maar uh, dat is ook in de buurt van Otterlo, Garderen... Uddel, Ede, dit is allemaal niet te ver weg. Hè? Ja. En waar ga je Waar ga je zelf naartoe? Nou ja, dat is eigenlijk wel... Ik, zelf, ik zit het liefst op mijn eigen terreintje hier. Lekker rustig uh, zonder feest. Maar uit onderzoeksoverwegingen um, ga ik wel eens naar een braderie. Uh, niks zit op fietsafstandjes van waar ik zelf zit in Koosheid. Dus, dus dat is wel wat ik... Uh, dacht van, goh, er zijn zoveel braderieën. Ik heb het al toevallig... Uh, ...gekeken hoeveel er waren de afgelopen twee weken. Dus Dat zat dan in de recreatiekrant. En het waren er 35. En wat... En, uh, en, en wat ja, vertel verder. Het, ik dacht gewoon, zijn al die braderieën nou hetzelfde? Of hoe ziet het uit? Dus uh, ja, uit de onderzoeksoverweging was ik toch wel... ...ondanks mijzelf geïnteresseerd geraakt in, in het fenomeen. Dus zodoende zoek ik dan elk jaar een paar braderieën. Wat niet allemaal bezoeken. Maar, Dat is een beetje te veel. Dat zou een hele vakantie verdampen. Ja. Maar wat onderzoekt... Uh, het Instituut dan? Precies, op die oh, braderier. Nou, nou kijk, ja, het Instituut. dat ben ik dus wel heel eenvoudig... ben ik een beetje bezig met mijn vakantie. Maar wat ik dus interessant vind, is... Uh, om te zien um, wat mensen daar doen. En hoe bijvoorbeeld dat idee... van die eigenheid, van dit is heel specifiek... van onze plek of van ons dorp... Uh, gemaakt wordt. Want dat is het aardige. vind ik zelf, dat... Uh, uh, eigenlijk uh, vrijwel alle dorpen... hebben het gevoel dat het echt iets van henzelf is. En dat is ook zo, want het wordt gemaakt... Door lokale mensen, zo'n braderie of zo'n dorpsgeest. Tegelijkertijd, de vorm waarin het plaatsvindt, dus, dus ja, de braderievorm of de kermis en dat soort zaken, dat is eigenlijk heel. Uh... Algemeen, dat vind je overal. Maar door bijvoorbeeld zo'n element als, buik, als buikschijf aan toe te voegen... of een andere ludieke actie krijg je dan toch wel weer iets eigens. Ja. Het gaat over identiteit. Identiteit van uh, elke gemeente of regio. Irene, blijft hangen. Ik, ik ga ja. met dat gegeven Wat, even, even je naar... Ik moet nog wel iets wijzen zeggen nog, ja. ja. ja. Wat, ja. Het ook economisch, <laughs> vaak. N maar maar <laughs> natuurlijk, het is ook, uh, ja. het is ook business, business, Marcel Ruimink, toch? Het is Rijming, de business toch? ook, ja. Ja, nou, business. Kijk, uh, dit sukkerbiedenfeest... Uh, dat wordt, uh, uh, zeg maar, helemaal uitgevoerd door vrijwilligers. Die vrijwilligers die worden uh, aangeleverd door de verenigingen uit het dorp. De voetbal, de carnaval, de handbal, de volleybal. Die leveren hier de mensen. En uh, er blijft uh, inderdaad een, een saldo over. Nou, daar kunnen we heel duidelijk over zijn. Ieder jaar is er bij ons zo'n 12.000 tot 15.000 euro. En dat gaat allemaal in de, in de clubkassen van die vere verenigingen... die die mensen leveren. En uh, die... Uh, we hebben een prachtige sporthal, een prachtige voetbalcomplex. Dus de verenigingen, uh, die, uh, die, ze doen er een, uh, een boel voor... maar ze krijgen er ook uh, dingen voor terug... waardoor het verenigingsleven hier kan uh, blijven bloeien. Maar daar reken ik uit. 12.000, 15.000 euro omzet? Nee, winst. Winst? Dat is 1 dat is euro, euro per, per bezoeker, zo snel ja, uitgerekend. Dat klopt, maar uh, kijk eens wat er staat. Uh, het is uh, een hele kunst, ook in deze tijd... als het gaat om, om feesten en muziek en entertainment... Om, uh, het financiële plaatje tussen de opbrengst en de kosten goed, uh, goed te houden. Ja, maar natuurlijk, kijk eens om me heen, zegt Marcel... er staat inderdaad niet één witte partytent, maar een hele witte partytent... en daarachter nog uh, een heel kermisterrein. Uh, maar wat belangrijk is, dat het ook van onderop komt. Het komt uit de bevolking, zeg ik, in een tijd dat uh, aan de top van de kunstwereld... en de cultuurwereld, moord en brand is geschreeuwd over de massale kortingen op de kunst. Ja, nou, dat... Uh... Ik kan me daar niet zo heel veel bij voorstellen. Uh, natuurlijk, als, je, als het om echte kunst gaat, dan, uh, dan mag uh, dat best wat waard zijn. Maar uh, als ik kijk om ons heen, dan uh, is er ook een boel kunst wat uh, met veel blabla opgeblazen uh, wordt. En wij, kunnen, wij, rennen, wij, wij krijgen hier geen subsidies, we hebben die ook niet uh, nodig. We zorgen ervoor dat we een, een leuke programma hebben. Eerlijk gezegd, het is wel heel uh, basic. En, uh, de, de, voor de finesses hoef je niet uh, naar het Soekebietenfeest uh, uh, toe. Dat zeg je maar hier met je... een leuk ironische blik in je ogen. Maar als je vijf dagen gewoon heel veel plezier wil hebben... dan ben je hier vanuit ja, de welkom. Ja, Het er is toch ook helemaal niets tegen plezier? Het hoeft allemaal niet da gelaagd te zijn. En... Ik, ik zou eerlijk zeggen, we hadden, uh, jaren geleden hadden we hier ook... met de grote artiesten en bands, uh, die hadden we uh, hier staan. Maar daar zijn we eerlijk gezegd een beetje van, uh, van teruggekomen. Want dat vraagt gewoon heel veel geld... Aan. Aan, aan investering. En je moet maar afwachten of die duizend of vijftienhonderd bezoekers die er begroot zijn, of die er ook inderdaad uh, komen. En we merken gewoon dat, uh, dat uh, de grote bands uh, overal spelen en er heel veel gratis festivals uh, zijn. Dus uh, echt uniek uh, met een grote band uh, uh, zijn we niet meer. En we hebben gekozen om, uh, zeg maar, back to basic uh, uh, te gaan. Dat moet goed voor elkaar zijn met muziek en, uh, en, uh, en het uh, programma. Maar het, uh, het hoeft niet uh, uh, in het uh, exclusieve en uh, en... Wij zijn al heel tevreden met een optreden van drie Salticor vanmiddag. Ja, daar gaan we een mooie middag mee beleven. <laughs> maar natuurlijk... Uh... En dat kost een paar munten en uh, een beetje bier. En dan, uh, dan komt het helemaal goed met die mannen. En Ondertussen en is, uh, is beachvolleybal uh, begonnen. Dus dat is uh, wat u zo op de achtergrond hoort van uh, die jongens en meisjes... die uh, of een beetje aan het inballen zijn... of al gewoon daar aan wederzijds van het net hier staan in Lemelerveld. Uh, Simpel plezier... Onze Jan Bakker die, uh, mailt daarover. Inderdaad, op het platteland bestaat dat nog. Maar ook met gemeenschapszin. Echt vrijwilligerswerk en omzien met en om elkaar. Waar de politiek tussen aanhalingstekens moord en brand schreeuwt over krimp. Viert het platteland zijn eigen feestje. Zo is het, uh, Kees Benaar, dominee? Ja, zo is het. Klopt. Ja. Ja. Dat is heel bemoedigend. Ja, dat is heel mooi. Ja. Want dat is, dat is uh, uh, toch ook een goed antwoord op de somberheid, die uh, mensen toch ook wel eens tot andere activiteiten aanz aanzet. Zoals? Nou, criminaliteit bijvoorbeeld. Ja. ja, nee. Gemeenschapszin, verbondenheid met elkaar is het, uh, het grote afweermiddel tegen. Uh, sociale onrust en uh, nou, dingen als criminaliteit en soort. Ja, klopt. Irene Stengs, we hadden het over ide ja. identiteit. Maar uh, we, gaan, we komen nu even wat verder in de bete betekenis van dit alles. En die betekenis is eeuwenoud, want dit stamt uit de middeleeuwen. Nog niet in uh, Le Lemeleveld was het toen nog niet, maar elders in het is. land wel. Nou, kijk, zo, het vieren van feesten, zou ik zeggen, is universeel... en het houden van markten ook, verbonden aan feestdagen. Dus in die zin is het eeuwenoud, zou je kunnen zeggen... Maar de vorm waarin het tegenwoordig plaatsvindt, dus eigenlijk ook met, ja, zoals we dat zien in dorpsfeesten met de muziek en chanticoren, dat is redelijk modern natuurlijk. En de enorme boost die het gehad heeft, is heel duidelijk terug, terug te leiden naar de jaren 50, 60 als de welvaart toeneemt. En ook het toerisme. Dus het is eigenlijk is dit een ontwikkeling die heel duidelijk samenhangt. Ja, het is ook vaak een initiatief van de lokale middenstand en de VVV. De v, dus de VVV is heel erg belangrijk. Want het gaat er eigenlijk om dat dorpen of plekken en um, met elkaar concluderen, ook om toeristen aan te trekken. Ook al is dat misschien in Lemelerveld minder... omdat het ja, misschien minder toeristisch is, ik weet niet precies. Maar in zijn algemeenheid kan je dat wel zeggen. Nou, Marcel Reining, sorry, uh, Marcel Reining. Leemelenveld moet het niet hebben van zijn leuke schilderachtige kerkje... en zijn gezellige middeleeuwse straatjes, want het was er niet in de nee, middeleeuws. Nee, dat klopt, maar uh, Leemelenveld heeft wel een paar aantal uh, en enkele campings in de buurt die hele goede voorzieningen hebben... om een uh, mooie vakantie uh, te fietsen... En, Lemmerveld ligt op 4-5 kilometer van de Lemelenberg. En als je daar een, een dag rondloopt, dan denk je van, hé, hey, wat is het toch mooi hier? En dat, als je hier in het dorp loopt, zie je dat niet. Maar als je de fiets pakt en 5 kilometer verderop, dan loop je door een prachtige natuurgebied. Goed toeven. Irene Stenks, uh, mij hoort uh, Marcel net ook al zeggen van ze hebben zo'n beetje de tering naar de nering gezet. Hè? Afzien verder van uh, ja. hele prestigieuze ja. groepen. Uh, dat en dat hoeft. Daarmee wijst je ook op een ander fenomeen, namelijk dat er steeds meer feesten komen. ...en dat die feesten in zichzelf steeds uitgebreider worden. Dus als je, en dat het dus ook ingewikkeld is om daarmee te concurreren wat hij zegt. Ja. Ze concurreren... Ze ze ja, doe maar met, met, in, Over dat platteland, die saamhorigheid... ...ja, dat is natuurlijk een oppositie die vaak gemaakt wordt... Uh, ...het stad en platteland. Maar ik wil bijvoorbeeld bewijzen dat we uh, op heel veel plekken in steden... Uh, ...ik woon zelf op Wittenburg in Amsterdam... ...daar heb je elk jaar het aardappelfeest met een aardappeloptocht... Dus eigenlijk vinden overal vinden buurtfeesten plaats waar mensen gezamenlijk iets doen. He, dus wat dat betreft zou ik willen zeggen dat die behoefte uh, om leuke dingen te doen... niet specifiek uh, gerelateerd is aan het uh, platteland op dit gebied. Ja, maar dat, dat, gaat, maar dat, dat gaat dus ook over een pure universele behoefte aan nabijheid, aan samenzijn. Ja, om leuke dingen te doen en ook bijvoorbeeld... Uh, uh, uh, elkaar inderdaad weer te zien. Want bijvoorbeeld, ik weet niet meer of dat er een, een sterke reuniefunctie uh, is. Uh, hè? Dus komen mensen die niet meer in Lemenveld wonen, misschien wel speciaal terug voor deze feestweek of voor een andere feestweek. Dus wat dat betreft, uh, uh, dat, dat zie je dus eigenlijk overal in het land. Uh, de kernbussen in Noord-Holland zijn er ook beroemd om. Dat zijn een echt een hele uitgebreide uh, reunieachtige gebeurtenissen waarbij. Jongeren van de jaar 20, 30, die dus eigenlijk daar geen werk kunnen vinden... maar in de stad elders wonen of elders in het land... die komen speciaal terug voor die dagen, voor het feest. Dus dat dat ze daar ook een element in, ja. Leven in de brouwerij, daar gaat het om. Ook in uh, lijn 1, daar houden wij van. Zo, en daarom gaan wij, zoeken wij dat leven ook uh, de hele, hele week op. Maar goed, um, we hebben het ook over crisis. Ik hoorde straks bij Wouter Keurpershoek... Uh, meneer windjes ook al uh, praten over uh, het opleven... en licht aan het eind van de tunnel. Uh, daar, doen dit soort, uh, feest, daar dragen dit soort feesten toch ook in uh, relatieve zin toe bij... U wacht aan mij, ja? ja? Ja. Nou, ik denk dat die feesten dus heel erg belangrijk zijn. Al, ook voor de crisis, voor de economie van het gebied. Want bijvoorbeeld, zo'n uh, regio als de Veluwe is echt een concurrentieslag met Drenthe en Overijssel. om zoveel mogelijk toeristen te trekken. En dat is onder andere door zoveel mogelijk leuke en gezellige, zomaar zeggen, evenementen te organiseren gedurende de zomer. Dus dat is, een, dat, dat, is, ja, dat is alleen nu misschien dan nog wat belangrijker. Je kan ook zeggen dat omdat. Uh, Misschien uh, meer mensen minder geld hebben om elders op vakantie te gaan. Dat er meer vakantie wordt gevierd in eigen land. Dus dat er meer kans is om uh, deze feest uh, uh, goed vol te krijgen... met allerlei geïnteresseerde bezoekers die geld uitgeven en zo. Goed, ja. goed vol. Oh. En ook uh, viel de, de kwalificatie plat even. Wat dat betreft hebben we een aardige mail gehad van Joris voor Die zegt dorpscultuur plat? Nee hoor, gezellig juist. Hij kijkt uh, vanuit Brabant waar hij is gaan wonen... elk jaar weer uit naar het winterswijkse volksfeest. Irene, ja, ken je ik dat? ik dat dat plat is. Ik zei toch niet... Nou, nee, nee. Het is, het is voor een onderzoeker, de gemiddelde onderzoeker, te, onmogelijk om al de dorpsfeest te, te kennen. <laughs> maar wie gebruikt uh, die, die, die uh, uh, aanduidende plat eigenlijk? Nou, dat, dat, dat wordt wel eens uh, gezegd, hè. Van bierbuik schuiven, uh, vrouw sjouwen. Dat wordt al vaker in de categorie ordinair ondergebracht. Maar een heleboel mensen vinden dat niet, want die hebben er gewoon lol in toch? Nou ja, je kan ook stellen dat als een heel groot uh, gedeelte van de mensen dat leuk vindt, ja, uh, dan is dat gewoon leuk. Hè? Want wie uh, zou zeggen van, uh, van niet? Eigenlijk, dus, dus ik bedoel, als, we, als dit... Uh, door heel veel mensen geaccepteerd is, wordt, dan is, dat, uh, dan is dat een feit. En dan is het daarmee niet specifiek plaats. Dat is uit, dus, uit het perspectief van anderen die niet buikschuiven op vrouwen werken. <laughs> we gaan terug naar de tafel. Theo Ogink uh, en Benny Bos uh, van het Shantycore. Uh, jullie beginnen straks om half twee. Hoe lang, hoe lang treden jullie dan op? Uh, in totaal treden we vanmiddag drie Shantycore op. En het optreden is van 2 tot ik. Ja. Dus dan treden de drie koren op. Uh, we treden allemaal een uur op. En Benny, wat gaan jullie zingen? Want je vertelde er straks al over het internationale repertoire... maar noem nog eens een paar bekende. Oh, dat kan ik wel uh, het heleboel opnoemen nog wel. Dat is de Klok van Anne Muiden en Rijn uh, en, uh, en Trinkmettel hebben we nog. En Jan Maart Hout van Zingen. En ook wel uh, Sloop John B. Van, uh, Sloop John B? In, ja. En uh, Tulpen uit Amsterdam. Van, uh, in de Roos of Allende. Of Eldendeel. En uh, als de vuurtoren brandt. En altijd komen er schepen En Bloody Mary en sterren aan de hemel. Het is een hele dikke map vol. Je ja. vertelt dat met uh, brede armgebaren. Dat ja. is uh, allemaal toch iets anders dan kerkgezang, bij, bij hè, Dominé? Dat is iets anders dan traditioneel kerkgezang. Maar ook in de kerken zie je steeds meer uh, dat er veel meer plek komt voor de hedendaagse cultuur. Aan aanstaande zondag uh, hebben we een projectkoor. En die zingt hier in de tentviering op het terrein. Uh, zingen ze uh, Still Have a Fout I'm Looking For van U2. Maar ook een nummer ja. van, van Daniel Lohuis. Uh, wat heb je nodig? Nou, dus uh, traditionele kerkmuziek. Uh, veel meer modernere muziek. Het krijgt allemaal steeds meer zijn plek in de kerk. Ja, dat is dus een, iets anders dan uh, wat in de jaren 60 70 ontstond. De beatmis. Maar daar kunnen we nog een hele andere uitzending uh, aan wijden. Theo, Oogink en Benny Bos in de, in de kerk hier op zou, zondagmorgen. Zou dat wat zijn? Dat is absoluut denkbaar. Geen enkel probleem. Ja, ja. ja. Je, je, je ziet uh, bijvoorbeeld zoiets als uh, The Passion. Hè? Ieder jaar op televisie uh, de afgelopen jaren uh, Nederlandstalige muziek met bijbelverhalen laat zich de moeiteloos... Ja, met ja. een hele moderne uitvoering, ja, ja. met, met BN'ers ja, en al. Ja. Ja. Maar het laat zich moeiteloos combineren. En het verrijkt over en weer. Uh, het bijbelverhaal krijgt daardoor een nieuwe dimensie. En wie achteraf die nummers nog een keer hoort, denkt... oh ja, je kunt er ook op die manier naar kijken. Of er komen andere, allerlei associaties bij boven. Nou, zo laat zich, uh, denk bijna ieder soort muziek en bijbelverhalen moeiteloos met elkaar combineren. En dat gebeurt aanstaande zondag in Lemelenveld om tien uur dertig... om half elf de, de tentviering hier in de grote witte tent... voor de suikerbietenbrunch, eh, de Super Sunday met Eurodag op de kervis... de Zilvervlootparade, de party met DJ Marcel... en dan om vier uur het suikerbiet werpen. Marcel, dat, dat wordt een, hoog, een hoogtepunt. Ja, dat hopen we zeker. Uh, we doen het uh, dit jaar niet meer met uh, levende dieren. Uh, maar we hebben wel iets weer zeer origineels uh, gevonden waar ik natuurlijk helemaal niets over kan vertellen. Maar om uh, vier uur gaan we het uh, meemaken hier op het uh, Sukebietenland in Leemelenveld. Altijd dynamisch, altijd vindingrijk hier in Leemelenveld. Het Suckebietenfeest. Plezier, leven in de brouwerij. Amen. Amen. Vandaag in Vrijdagmiddag Live. Dick Schoof, nationaal coördinator terrorismebestrijding en veiligheid... over de grootste bedreigingen voor ons land. We zitten op substantieel dat betekent dat we echt onfull alert zijn. Rubrieken van Bert Brussen, Justus Van Oel en Frits Barend. Ik vind fruit. dat dus echt, ik, ik waardeer u wel, maar ik vind dat gelul. Oh, oh, veel satire en live muziek van When We Are Wild.